8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Os is een bandenbedrijf ontruimd omdat er mogelijk een explosief is gevonden. Het bedrijf handelt in banden van legervoertuigen en vliegtuigen. Volgens Omroep Brabant ontdekte de eigenaar het mogelijke explosief in een nieuwe lading materialen. De bandenhandel zit op een industrieterrein in Os. De explosieve opruimingsdienst doet er onderzoek. Op het Londense vliegveld Heathrow is vanochtend in een vliegtuig een dode verstekeling ontdekt. Het is waarschijnlijk een Zuid-Afrikaan die zich in Kaapstad in het landingsgestel van de Boeing 747 had verborgen. Beveiligers van het vliegveld van Kaapstad zagen vannacht een man over het hek langs een startbaan klimmen. Hij rende naar een toestel van British Airways dat klaar stond voor de start. Om veiligheidsredenen mochten de beveiligers niet dichter bij het vliegtuig komen. Ze hebben de piloot daarna niet ingelicht. In Noorwegen is een ets van Rembrandt verdwenen dat op de post was gedaan. Een kunstgalerie had de ets gekocht van een Brits veilinghuis. Om geld te besparen had de galerie het per gewone post laten verzenden. Toen de medewerker de ets wilde ophalen bleek het verdwenen. Rembrandt maakte de ets rond 1658. Het is ongeveer 6000 euro waard.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 AZ heeft de eerste wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League verloren. De ploeg van trainer Gretjan Verbeek ging in Moskou met 1-0 onderuit tegen Anji van trainer Guus Hiddink. Het weer steeds meer bewolking, vannacht kans op een bui, morgen minder zonnig en meer buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. AMB ah, Verkeersinformatie en viel op de A27 door een ongeluk van Utrecht naar Breda. Bij knooppunt Lunette, twee kilometer staat er, twee rijstokken zijn dicht. Een file is rond Bergen-op-Zoom na een ongeluk eerder vanavond. De weg is wel vrij, maar op de A4 vanuit Antwerpen... staat nog twee kilometer bij Bergen-op-Zoom. En op de A58 vanuit Vlissingen staat er nog vier kilometer. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties?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 Een volle avond Europa League, voetbal bij de NOS. Het rondje langs de velden beginnen wij in Turkije bij het boerza Sport, tegen FC Twente. Frank Wilaert. Want Twente leidt na 35 minuten. De eerste echt 100% kans zit er dan ook gelijk in. De doelpuntenmaker heet Shatli. De aanval opgebouwd over rechts door Tadic. Die loopt dan door over de, uh, de lijn van het strafschopgebied. Helemaal naar de andere kant. Tot bij Fer, die dan de bal heeft verpaast. Tadic laat lopen voor uh, Shatli. Die wacht, die kapt, die kijkt. En die ziet vervolgens Scott Carson de verkeerde hoek ingaan. En schiet de bal in de linkerhoek binnen voor Twente. Dat leidt in Turkije 1-0. Begin tweede helft in Noorwegen bij Molde tegen Heerenveen. Filip Koken. Inderdaad, we zitten in de vierde minuut van die tweede helft. Veen staat onder druk in die openingsfase van die tweede helft. Een paar kleine kansjes. Noordveld heeft alweer eens een keertje moeten ingrijpen. En Veen heeft gewisseld. Of liever zegt Marco van Bast heeft dat gedaan. Heeft de vreile links buiten Tanane eruit gehaald. Die heeft niet voldoende stootkracht, niet voldoende lichaamskracht. En brengt daarvoor Valpoort. Die ook al goed inviel tegen Feyenoord het afgelopen weekend. Die heeft iets meer body, ook een groot talent. En die moet dan iets meer stootkracht in gaan brengen. Vier minuten gespeeld in die tweede helft. De tweede helft Molderleid nog hadden met 1-0 tegen Ereven. slechts één van de vijf Nederlandse clubs speelt thuis vanavond. Als Feyenoord in de kuip tegen Sparta Praag. Net begonnen Ronald van der Geer. Vijf minuten geleden. Het is nog 0-0. Na een slippertje van Pamietje mocht Schakel al binnen een minuut schieten op de goal van Sparta Praag. De redding was er van de doelman. Maar inmiddels heeft Katletje ook al een aardige kans gehad... op een paas van Huusbouwen. Alleen voor Erwin Mulder. Maar hij ging niet heel erg handig met die kans om. En uiteindelijk Erwin Mulder het eindstation. Het is dus nog 0-0. Als Feyenoord aanvalt via Fernandes. Fernandes gaat schieten. Maar prooi voor doelman Vakliek. Er gebeurt genoeg in de eerste zes minuten. Feyenoord krijgt het vanavond niet makkelijk zo op het eerste gezicht. Het is 0-0. En zo meteen om negen uur begint PSV in de uitwedstrijd in Montenegro tegen Zeta. En eerder vanavond eindigde Angie tegen AZ in 1-0. Dreams in 1964 en Where Did Our Love Go. Is het voor FC Twente een terechte voorsprong tegen Borussia Sport van Villars? Nou, als hij terecht was, dan is het nu gebeurd, want op het moment dat je hierheen komt valt de 1-1 en uh, die wordt gemaakt als ik het goed zie door. Pinto, die plukt de bal ineens uit de lucht. Een voorzet vanaf de linkerkant. Hij staat bij de tweede paal. Heeft een klein beetje ruimte. En schiet de bal in één keer langs Michailov in de verre hoek. Het is niet Pinto, het is Batalla. De Argentijn die hem maakt bij de tweede paal. Begaafde nummer 10 Argentijn. Die kort achter Pinto en Sestak speelt. En al een aantal keren gevaarlijk doorkwam. En nu dus profiteert van de vrijheid die hij krijgt van Brahma. Die Staat er drie meter vanaf. En die kijkt ernaar. En die is machteloos. Net zo machteloos als Michailov dat is. En de voorsprong van Twente dus weer teniet gedaan. Maar die uitgoal is natuurlijk wel heel belangrijk. Als de schade nu maar niet al te hoog oploopt. Dan is het voor Twente sowieso al een behoorlijk geslaagde avond. 1-1 zou prima zijn. 0-1 was natuurlijk nog beter geweest. Maar vooralsnog gaat het niet slecht met Twente. Zeker ook niet gezien het aantal kansen dat de Enschedeers al hebben moeten toestaan. Na 40 minuten dus. 1-1 in uh, Bursa. En Twente dat heeft afgetrapt. En nu de bal weer gaat rondspelen. Via Rosales en Douglas en Bieland Even achterin weer. En net als voorheen gaat Bursa staan wachten. Totdat Twente besluit om de helft van de Turken op te komen. Dat doen ze nu met een diepe bal in de richting van Jansen. Tadic die weer behoorlijk actief is. Probeert daar de bal bij zich te houden. Daar wordt een overtreding gemaakt. Tadic wordt gewoon ondersteboven getrokken. Servier is boos. Terecht lijkt mij. Want die had daar een vrije trap. Verdient randjes. Strafschopgebied was een leuk plekje geweest voor FC Twente. Maar de scheidsrechter gaat het hem niet geven. McLaren ook boos. Allemaal terecht. Maar het helpt allemaal niets. 41 minuten onderweg. Boerza Sport Twente 1-1. Met Twente gaat het redelijk. Met HFV nog niet al te best. Had een beetje hebben gedonderd tegen Bliksem bij Van Basten. In de kleedkamer in de rust, Filip. Tja, dat zou toch een staaltje voorspellend vermogen vergen. Ik heb geen idee of het heeft gedonnen tegen Bricsson. Ik denk dat Van Basten, dat was hij ook afgelopen weekend wel in de wedstrijd tegen Feyenoord. Ik denk dat hij wel realistisch is. Hij moet werken met een hele jonge ploeg. Een team dat hij weer vanaf de grond moet opbouwen. Een team dat het voetballen best aardig doet. Maar het heeft geen spitsen, het heeft geen kracht voorin. En het kan als ze tegen die grote sterke verdediging van Molde oploopt, helemaal niets klaarbrengen. Maar Heerenveen heeft wel enorm veel balbezit. Meer dan de Noorse tegenstander momenteel. Nu ook weer balbezit voor de Roon die de bal maar weer eens teruglegt op zomer. We hebben weer balletje naar Kums die de bal weer komt halen op het middenveld. En zo mag Heerenveen regelmatig een balletje rondspelen. En als Molde dan een keer de bal verovert zoals nu. Als Kums de bal inlevert dan wordt het ook meteen gevaarlijk. Terwijl als Heerenveen de bal heeft, en dat gebeurt dus meer dan de helft van de tijd... dan oogt het zelden dreigend, want Heerenveen kan bijna maar geen kansen creëren. Nu moet Van Lappara verdedigend ingrijpen en gaat hij in de fout daarbij. En geeft hij een hoekschopprijs. Van Lappara moet helemaal mee verdedigen tot aan de eigen achterlijn. Hij moet mee met rinderreu. de linksback, die moet hij tegenhouden. En daar heeft Van Lappara al de hele wedstrijd lang wat problemen mee... En zo heeft Molde dus uh, nauwelijks de bal. Maar zet het een paar keer aan in de wedstrijd en is het dan meteen heel erg gevaarlijk. Terwijl als Heerenveen uh, de bal rond speelt, maar uh, voorheen geen vuist kan maken. Het is uh, heel slim gedaan van die Noorse ploeg. Die kennelijk ook Heerenveen heel goed heeft geanalyseerd. Ja, Heerenveen, dat zijn de stel lichtgewicht en spel jonge jongens. Daar komt de corner. Die wordt weggeboxt door Noordveld, de doelman van Heerenveen. Kums uh, op het middenveld verovert de bal. De Roon. En uh, komt er dan nog een aanval uit. Hier gaat Djuricic. Djuricic wil uh, de linksback opzoeken. Die, uh, hij staat er helemaal alleen. Hij geeft een goede paas. Hier komt nog een kans aan voor Heerenveen. Als Van Lappara die bal nog kan binnenhouden. Daar moet een voorzet komen van Van Lappara. Nee hoor, die wordt geblokt weer door de linksback van Molde. Door Rindareu. Weer krijgt Heerenveen voorin geen kans. Elf minuten onderweg in de tweede helft. Nog altijd Leidt, Molde met 1-0. Feyenoord tegen Sparta-Praag. Leuke openingsvaart, Ronald? Er gebeurt van alles en Feyenoord krijgt eigenlijk geen seconde de tijd om bij die 0-0 stand na 12 minuten om tot voetballen te komen. Razend snel zijn die Tsjechen eruit en eigenlijk elk duel wordt ook wel door de Tsjechen gewonnen. Hoewel nu immers eens een keer wat sneller bij de bal is dan een directe tegenstander. En de bekroning eigenlijk van de Tsjechen op dat aardige beginspel in deze wedstrijd was een schot net van ik denk een meter of 30 van Huusbauer, Een van de middenvelders. Hij krijgt hem rond de middenlijn, doet wat stappen en schiet vervolgens op de goal. Die bal zakt over Erwin Mulder heen. En tot opluchting van iedereen hier in de Kuip kwam hij uiteindelijk op de lat. En zo blijft het dus 0-0 in deze wedstrijd. Waarin Feyenoord niet, eerder is gekomen, niet verder is gekomen. Dan is God van Schaken vanaf de rechterkant naar een slippertje achterin. Op de vuisten van de keeper nu is Schaken weg aan de rechterkant. Komt hij in een uh, duel met de linksachter. Pamic die heel groot is, maar ook wat log is. Maar de bal gaat via hem over de achterlijn. Dat denk dat Feyenoord voor de eerste keer een corner mag gaan nemen. Dan gaat ook die grote man uit Kamadun. Ja, die valt echt op. Dat is de opvolger van Boni bij Sparta Praag. Kooi. Het schijnt nog een neefje van Eto'o te zijn. Hoewel Eto'o daar zelf niet zo heel veel van weet. Maar hij heeft er al drie in liggen in de competitie en al drie in Europa. En hij is ontzettend groot en heel gevaarlijk en balvast. is echt een man om rekening mee te houden. Hij staat nu op de vijfmeterlijn. Feyenoord staat op een kluitje. En dan gaat dan op die corner van Klaas in beweging komen. Komt die bal bij de penalty stip, wordt hij gekopt. Niet door een Feyenoorder. Uiteindelijk teruggebracht door Bruno Martjes Indi in het strafstopgebied. Maar dan kan uh, Sparta Praag even voor opruiming zorgen... ...tijdelijk, want Feyenoord houdt nu wel de druk op de ketel. Sterker nog, met een handige beweging zet Bruno Martins Indy zich vrij. staat 20 meter van de goal, chip de bal op, Fernandes, Fernandes... 1 op één met Vaklic, maar de doelman van de Tsjechen... ...wint dat duel met de spits van Feyenoord. Wat een goede beweging en wat een overzicht bij Bruno Martins Indy... ...die centrale verdediger die de bal krijgt, die afgeslagen is van Cisse... ...dan vervolgens ruimte heeft om te schieten... ...maar kiest om de bal achter de laatste linie te chippen... ...daar waar Fernandes dus ineens niet buitenspel... 1 op 1 komt met Vaklic, het het is moeilijk, want hij moet hem aannemen. En dan staat die keeper al bijna in de weg. En die keeper staat uiteindelijk helemaal in de weg. Met het lichaam brengt hij redding. 0-0, na 14 minuten. Nog één keer, Ronald, die naam van het neefje van ETO? Kweuke. Leonie oh, okay. is zijn bijnaam, omdat hij Leonardo heet. Maar we noemen hem Kweuk. Oké, okay, heel goed. We gaan naar de slotfase van de eerste helft van Bursaspor Sport FC Twente. Frank? eerste helft zit er de officiële, qua officiële speeltijd in ieder geval op. We zitten in de extra tijd. Daarvan krijgen we twee minuten. De vrije trap van Wedersson. Die over de achterlijn wordt gewerkt door Michailov. Dus nog een hoekschop voor Bursaspor. Het is 1-1 vlak voor de rust. Komt de bal ingedraaid over alles en iedereen heen. en Dus kan Michailov zo de doeltrap gaan nemen. En zal Twente proberen die eerste helft met die 1-1 stand in ieder geval uit te spelen. Twente dat op voorsprong kwam via Schatli. Maar een, een prachtig doelpunt, dat moet gezegd, van Batala de Argentijn in Turkse dienst. Die de bal ineens uit de lucht in de verre hoeken plaatste. Buiten bereik van Michailov zorgde ervoor dat het een 1-1 tussenstand is. Met nu Brama Die zoekt naar de ruimte. Die vindt hij aan de rechterkant bij Rosales. Die heeft heel veel ruimte inderdaad. Kan de middellijn oversteken. Moet natuurlijk de bal nog even bij zich houden. Jansen inspelen. Tadic dan. Die gaat richting de achterlijn kap natuurlijk naar binnen, naar zijn linker. Rosales is meegelopen, maar die wordt niet lekker aangespeeld. Moet dus inhouden. Terug naar Jansen. Die heeft een paar meter. Tadis wordt dan even uit het oog verloren. En dan wordt het natuurlijk gevaarlijk. Een daie werkt weg voor de goal voordat het echt link wordt voor de Turken. En kan Twente gaan ingooien via Rosales. Jansen rondspelen nu. Brahma helemaal naar achteren, naar Bieland. Die gaat door naar Schilder, de linksachter bij Twente. Allemaal op de helft van Boezaspoor gebeurt dat... Daar waar Twente niet in de problemen kan komen, wordt de tijd rustig uh, uh, weggespeeld. En daar raakt de bal opnieuw. Gaat opnieuw over de zijlijn. Kan schilder gooien. Is het Chatli die achteruit gaat richting Bielland En ook Spoor laat het nu allemaal rustig gebeuren. Gaat ook rusten. Liefst met die 1-1 uh, tussenstand en niet meer in de problemen komen. En als de scheidsrechter die twee minuten voorbij ziet gaan, dan is het inderdaad rust. In het Atatürk stadion van Bursaspoor staat Twente op 1-1. En een night like this, Molde tegen Heerenveen, maar nog altijd die voorsprong voor de Nooren, Philip Koken. Ja, maar Heerenveen heeft de tactiek van het behoudende en ja, toch wel gecontroleerde spel een beetje losgelaten. Gaat nu ook wat meer de lange bal hanteren. En dat leidt wel tot een aantal kansen. Twee goede kopballen hebben we gezien van Valpoort. De eerste ging nog over en bij de tweede stond hij zo goed geposteerd. En hij had de bal niet beter kunnen krijgen van Zuivelo. Maar hij gleed weg op het moment dat hij moest gaan koppen. Maar dat was toch wel een erg goede kans voor Heerenveen. En aan de andere kant leverde Kums opnieuw op het Weerdenveld een bal in. En dat leidde weer tot een kans voor Molde. Het is Kums al erg vaak overkomen in deze wedstrijd. Dat leidde tot een kopkans van Mostreum. Die eh, oog in oog stond met Christopher Nordveld, De Zweedse doelman van Heerenveen. Maar geen hoekkoos. En de bal recht in de handen ko uh, kopte van Nordveld. Nu een kans en een goede ook. Een kans voor Voren, de verdediger. Waarbij uh, Nordveld opnieuw handelend moet optreden. En de bal liggend en wel de bal moet wegtikken. Dat lukt hem wonderwel goed. En Heerenveen neemt onmiddellijk weer over. Het wordt zo langzamerhand een leuke wedstrijd. Dat is het in de eerste helft bepaald niet geweest. De Roon levert nu de bal in. En Molde neemt over. En de bal is voor Joshua de Amerikaanse spits. En daar treedt Gouwe Leeuw goed op. De centrale verdediger. Die steeds dieper gaat spelen. In balbezit van Heerenveen komt hij steeds meer het middenveld opzetten. Om wat versterking te bieden. Om toe een overtalsituatie te creëren. Opvallende wissel overigens centraal achterin... Bij Heerenveen waar zomer vervangen is door Kruiswijk. En ik heb geen blessure kunnen waarnemen bij zomer. Maar Kruiswijk die speelt dus het laatste half uur in deze wedstrijd in Molde. Waarin Heerenveen dus op jacht gaat naar een gelijkmaker. Dat is voor ons nog niet gelukt. Molde leidt met 1-0 met nog zo'n 25 minuten te spelen. En is Feyenoord de bovenliggende partij tegen Sparta Praag, Ronald? Ja, de afgelopen minuten wel. Het is uh, nog wel altijd 0-0 bij uh, Feyenoord. Nu een kans en een goal. Ja, de goal. Hij komt er toch van Sparta-Praag. En het is uh, de speler op aangeven van Kweeuken die hem maakt. En dat is Katletsch. Dat is de andere aanvaller. Het is uh, een, uh, ja, een slordigheidje achterin bij Feyenoord. Net als ik wil gaan vertellen dat Feyenoord eigenlijk best aardig doet... en dat het kans heeft gecreëerd in deze wedstrijd, is er een diepe bal... die door Nederland, uit het Sasso gebied wordt uh, gewerkt. Dan uiteindelijk wordt teruggebracht aan de linkerkant Kweeuken. The cat sat on met een voorzet. En dan staat Matthijsen samen met die Katlec op het 5 meter gebied En is Katlec gewoon een stukje slimmer dan Matthijsen. En is hij het die de bal als eerste raakt. En via het lichaam van de Tsjech gaat hij er uiteindelijk in. En krijgt Feyenoord dus een, een dikke domper te verwerken. Ja, Matthijsen zit gewoon mis. En Katlec, die iets achter hem staat, kan de bal daardoor raken. En zo komt Sparta-Praag dus op een 1-0 voorsprong. Nadat we de echt twee oogstrelende acties van Feyenoord hebben gezien. Die misschien wel iets meer hadden moeten opleveren dan geen goal. Eerst een fantastische actie op het middenveld van Bruno Martins die op de middellijn een beetje begonnen. Slalomde die door alles en al iedereen heen van Sparta Praag. Maar in het, eenmaal in het strafstopgebied met het uh, linkerbeen. Een krachteloos schot dat een prooi was voor een keeper, voor de keeper. En een fantastische aanval die begon bij Jan Maat aan de rechterkant. Vervolgens leert dan diep gestuurd. Lange bal bij de tweede paal voorzet, Teruggekopt door Cisse En daar was Jan Maat doorgelopen. Maar ook zijn inzet te zwak om vakliek. de keeper van Sparta Praag echt te verrassen. Ja, nu gaat uh, Joris Matthijsen dus uh, in de fout bij die uh, actie met Katlec. En zet deze Tsjech Sparta-Praag dus op een 1-0 voorsprong. Domper dus voor Feyenoord. In de eigen kuip. Want Sparta-Praag heeft die belangrijke uitgoal. Dus inmiddels te pakken. Nou, wat kan Feyenoord? CC niet van de wijs laten brengen. Dan uh, Nelon met een zwakke paas. Die door Schwedik, die ooit nog eens bij FC Groningen speelde. Nou, ooit nog eens. Vier jaar lang maar liefst. Maar teruggekeerd is in uh, eigen land. Die staat daar centraal achterin. Neemt hem wel aan op de borst. En vervolgens wordt er uitverdedigd door Sparta-Praag. Feyenoord neemt uh, het balbezit weer over. En de derde zware overtreding al in uh, deze wedstrijd. Kweker heeft er al een. Uh, ...gele kaart voor gekregen. Maar Jan Maat is al een keer geattakeerd. We hebben Martins Indi al in de maag zien voelen. En nu ligt er weer een Feyenoorder op de grond. Ik zie even niet zo snel wie dat is. Maar het ziet er beroerd uit. Het is, even kijken, Leerdam... ...die nu weer te maken heeft gekregen met een, een actie. En scheidsrechter Rasmussen... Lijkt nu te gaan informeren bij zijn grensrechter. Wat er nu daadwerkelijk is gebeurd. Ik moet je eerlijk zeggen, de bal was niet daar. Dus ik heb ook niet gezien wat er nou daadwerkelijk gebeurde. Maar het lijkt me dat die lange man uit Cameroen. Kuweuke. Daar ook bij betrokken is geweest. Nou, Rasmussen. Hij heeft in elk geval het opstootje kunnen sussen. Maar nu eens kijken wat hij verder gaat doen. Hij komt terug in het veld. schud nee tegen Lex Immers. Want die vraagt ongetwijfeld. Gaat er een kaart komen? Nee, er gaat helemaal niks gebeuren. Nou, een opstootje hebben we wel gehad. Maar het is een. Uh... En op het middenveld een overtreding op uh, Leerdam ja, van Kweken die eigenlijk gewoon te laat is. Ja, dit is geen kwade opzet. Ik denk dat Rasmussen het goed heeft uh, gedaan. Het zorgt wel in elk geval dat het stadion in vuur en vlam staat bij een 1-0 achterstand voor Feyenoord na 25 minuten. Ik ga snel naar Ronald van der Geer. Wat gebeurt er allemaal? Ja, uh, Katleids krijgt nu allerlei bier aangeboden vanaf de tribunes. En dat komt omdat hij de tweede heeft gemaakt voor uh, Sparta Praag. Het uh, is uh, niet helemaal kloppend wat er achterin gebeurt bij Feyenoord. Voorzet is vanaf de rechterkant. En uh, ja, er staan heel veel spelers in dat strafschopgebied. Maar Katleets is Haantje de voorste. Meer daarover straks, maar het is 2-0 voor Sparta Praag. What's your name? For the stand. just found out a ghost left town and the queen of california is stepping down down De Queen of California, we gaan maar weer eens naar de Kuip. Ronald van der Geer, ja, vertel het maar eens over die lachende Tsjechen. Ja, die Tsjechen die, uh, kunnen hun geluk niet opstaan. 2-0 voor na een half uur spelen tegen Feyenoord. Nadat ze even in de verdrukking hebben gezeten en Feyenoord wat mogelijkheden kreeg. Ja, de tweede goal ook. Ik bedoel, als je hem nog eens even bekijkt, het is een wonderschone goal. Maar het begint met een ingooi vanaf de rechterkant. Waar Bruno Martens in de staat te wachten... Om de bal weg te werken. Dan gaat Nelon voor hem de lucht in. Die toucheert die bal. Waardoor hij eigenlijk wat uit balans is. Jan Maat staat er nog achter. En Katleet staat ertussen. En die neemt die bal aan. Uit de lucht. In één keer met een draai richting de goal. En dan schiet hij ook prachtig in. Het is een wonderschone goal. Ja, zo wordt hij toch niet helemaal gezien hier in uh, de Kuip. Nee, het wordt gezien als misschien wel de mokerslag. Voor het elftal van Ronald Koeman. Die in eerste instantie toen dit Sparta-Praag uit de beker kwam. Of uit de, uit de koker kwam. Zoiets had van nou ja, we hadden het slechter kunnen treffen. Vervolgens heeft hij wat beelden tot zich genomen. Ja, gisteren op de persconferentie was hij toch onder de indruk van het spel van Sparta-Praag. Een goede volwassen ploeg. Die fysiek speelde, maar toch ook druk naar voren zette. En gevaarlijke aanvallers had die makkelijk konden scoren. Nou ja, Dat blijkt wel. Dat is nou juist het gemist trouwens in het elftal van Koeman. Dat zie je nu ook weer. Want twee aardige kansen, drie aardige kansen. En er wordt uiteindelijk niets mee gedaan. Ja, en Sparta-Praag komt twee keer, drie keer in scoringspositie. En maakt er gewoon twee. En die katletje is natuurlijk de winnaar van, van de avond. Maar je moet zeggen, dit is ook helemaal geen onhandige ploeg. Ja, en Feyenoord moet zich nu gaan herstellen. Maar ja, hoe doe je dat? Ga je alles op de aanval gooien? Gooi je het achterin open? Nou, het is de grote vraag. Ik denk dat Koeman dat moet gaan bedenken. Na een half uur staat er een stand op het bord die niemand had verwacht. Het is 2-0 voor Sparta-Praag tegen Feyenoord. Radio 1. Het NOS-journaal. Exact half negen, Martijn Nijhuis. In Os is een bandenbedrijf ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. De explosieve opruimingsdienst heeft onderzoek gedaan naar stoffen die in een band zijn gevonden. die van het Britse leger komt. Dat de dienst er zelf niet uitkomt, wordt het op een veilige plaats onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut.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 De vader had geen rijbewijs, dat had hij jaren geleden al moeten inleveren vanwege rijden met drank op. En dat was het. Snel weer door met het Europa League voetbal van vanavond in Noorwegen. Molde tegen Heerenveen, Filip Koken. Ja, zonde. Dit was toch de kans voor Heerenveen om gelijk te maken. Met nog een kwartier te spelen. Een vrije trap vlak buiten het 16 meter gebied van Molde. Die mocht Kums nemen nadat dat Daar heel slim die vrije trap uitlokte. Hij liep tegen een tegenstander op tegen Vegard Forren, de centrale verdediger en liet zich daarbij een beetje vallen maar de de scheidsrechter erin de scheidsrechter uit Roemenië en kende die vrije trap toe en Kums toch vanaf een uh, meter of 18, 19 denk ik die krult die bal maar net over de lat van uh, doelman Espen Bukke-Pettersen en dat was toch wel een kans voor Heerenveen om uh, gelijk te maken. Nu is Molde er weer vandoor maar levert het uh, de bal in via uh, Mostrum. Mostrum die zojuist een enorme kans had voor die vrije trap van Heerenveen op de 2-0 een afgeslagen corner die hij uh, van net buiten een 16 meter gebied, krulde om de doelman heen, maar ook om de lat heen. Aan de goede kant voor de lat vanuit de optiek van Heerenveen. En zo is dit een leuke tweede helft aan het worden. Het is niet meer zo voorzichtig, het is niet meer zo gecontroleerd zoals Heerenveen wil spelen. Af en toe uh, proberen ze ineens de spitsen te bereiken en hopen ze dat zo'n balletje goed valt. Nu dan Elak met een voorzet vanaf de linkerkant. bereikt de Valpoort, maar die had er uh, niet meer op gerekend. Zo bij de rand van het 16 meter gebied. Herenveen in balbezit. Nog één kans wellicht. Als Gouwe Leeuw weer eens inschuift. Hier is Van La Para die de bal meegeeft aan Droon. Maar die laat hem weer liggen. En zo komt Herenveen weer niet tot een goede aanval. We hebben nog een minuut of 14 te gaan. Molde leidt nog altijd met 1-0 tegen Heerenveen. Wat heeft de Nederlandse clubs is de hoop gevestigd op fc Twente in Turkije tegen Bursa Spor Frank. Nou, dan houden we ons hard maar vast. 1-1 ja. is het in Turkije tegen Bursaspor spoor. En Tadic is in de beginfase van de tweede helft de gebeten hond voor de Turken. De man die veel vrijheid kreeg heeft nu al een paar schoppen gehad. In de beginfase van die tweede helft. We zijn 2,5 minuutjes onderweg sinds de rust. En Douglas bal breed naar Bielan. Bielan moet wel terug naar Michailov. Want de druk zit er behoorlijk op. Twee man in zijn nek. En nu Michailov die dacht even de bal kort te gaan spelen. Doet dat uiteindelijk alsnog. Douglas dan in de problemen aan de zijlijn. Bal maar in het wilde weg naar voren geschoten richting Tadic. Die gaat voor de zekerheid maar weer liggen. Ter hoogte van de middellijn. Maar leidt daardoor ook wel balverlies. En dan als Douglas denkt de bal voorover te hebben, dan uh, moet hij hem inleveren voor een vrije trap. Nee, Batala, de doelpuntenmaker, die krijgt de, de gele kaart en de overtreding tegen. Als ik het uh, goed zie, inderdaad, een gele kaart voor Batala. En dat zal de tweede in korte tijd voor uh, Bursa Spor, na de rust. Want sturk, de aanvoerder en centrale verdediger van Bursaspor, die kreeg al een gele kaart voor uh, het raken van Tadic in de beginfase van die tweede helft. Kortom, de Turken uh, zijn het iets anders gaan aanpakken. Willen wat korter op FC Twente zitten en betalen dat met gele kaarten. En Twente met de vrije trappen die ze kunnen nemen. Brama de bal breed in de richting van Schilder. Schilder helemaal terug naar uh, Michailov. Die moet oppassen, want uh, er zitten daar de nodige polletjes in zijn strafschopgebied. Dus goed zijn uh, voet erachter zetten. Dat doet hij ook keurig hoor trouwens. En dan de bal uh, lengte geven in de richting van Jansen. Die laat het kop nu wel even voor wat het is. Verliest in eerste instantie de bal. Maar dan staat Brahma daar om hem op te rapen. En dus kan Twente gewoon doorvoetballen. Schilder onbereikbaar. Even de kaats met Chatli. Brahma de middellijn over. Nog een keer Chatli. Maar die moet ook achteruit. Twee mannen zijn nek. De twee begaafde Twente spelers hebben de mannen uit Turkije nu dus behoorlijk in de gaten. Die krijgen geen centimeter ruimte meer. Een daiep. Pak pakt de bal af van Schadli. En dan de diepte gezocht bij Pinto. Pinto wordt niet bereikt. Twente neemt weer over. Het tempo gaat wat omhoog. Twente moet wel. Want Boerza Sporen zit er kort op. In de eerste vijf minuten na rust 1-1. Feyenoord een beetje bijgekomen van die dubbele tik. Ronald van der Geer? Ja, zelfs kansen gekregen. Um, het is een uh, zwaar fysiek duel. Uh, dat blijft staan. Um, nu een overtreding. Bij die 2-0 voorsprong van uh, Sparta-Praag. Op uh, Feyenoord na 35 minuten op uh, Jordi Klaas. Maar ik weet het nu zeker. Lex Immers mag dit seizoen niet scoren. Hij uh, kreeg net een bal voor de voeten. voorzet van Cisse, slecht verdedigd door Sparta Praag. Vanaf een meter of 25. Ja, er was alles goed met dat schot. Maar keepers tegen Feyenoord en met name tegen Immers zijn altijd in topvorm. Want die bal leek de kruising in te gaan. Maar vakliek ineens was hij daar. Zweefde hij naar die hoek en tikte hij die, die bal van uh, Immers uh, eruit richting uh, de achterlijn. En ja, dan zie je Immers ook kijken. Ja, wat moet ik nou nog meer doen om een doelpunt te maken? Even daarvoor was er al een corner van uh, Jordi Klaasie die wat uh, onhandig. Handig werd verwerkt door Jarosiek. Voor de voeten werd gekopt van Leerdam in het strasselopgebied. Snel handelen, maar schoot de bal hoog over de goal van Sparta-Praag. Zo zijn er dus wel momenten voor Feyenoord. Dat zich ja, maar gewoon moet richten op het maken van een goal. En gewoon moet blijven voetballen zoals het voetbalt. Maar wel moet oppassen. Want de Tsjechen hebben nu nog maar één doel. Achterin dicht te houden. En gok op een foutje van Feyenoord. En dan raast het snel met de counter. Voorlopig heeft Feyenoord het bal bezit bij de linker cornervlag. Met Fernandes tussen twee man in. Dan is er iemand anders vrij. Dat is in dit geval Nelon. Die gaat nu met het rechterbeen een bal het in inwerken vanaf de linkerkant komt wel tot bij Schaken. Rans op gebied met twee man om zich heen. De aanvaller die gisteren een handtekening zet onder een verbeterd contract. En uh, bij de voorselectie van Oranje zit Voorzet vanaf de rechterkant. Weggekopt door uh, Sparta Praag door een van de centrale verdedigers. Vidika dan uh, pakt Feyenoord weer op. Ja, dat gebeurt toch wel steeds met Leerdam. En Schaken aan de rechterkant spelen elkaar nog een keer de bal toe. Dan moet Schaken nu naar de as van het veld. Daar vindt hij Klaasie en verplaatst naar de linkerkant. Daar stond Nelon al een tijdje te roepen, maar heel ver van de goal. Nelon dreigend. Lex Immers aangesl Speelt moet die bal aannemen. Maar in zijn rug staat dan inmiddels al Matejowski. En dan razendsnel eruit gekomen door Sparta Praag. Maar als Katwets de bal wil ontvangen is hij afgetroefd door Nelon, die ook razendsnel terug was. En dus weer naar voren geschoven, halfwege de helft van Sparta-Praag naar Ciché. Maar ook die laat zich kaas van de brood eten. En dus heeft Sparta-Praag het balbezit weer in de laatste lijn. Met nu die ja, wat loggen linksachter Pamits die het lastig heeft met Ruben Schaken. Maar tot nu toe heeft dat dus voor Sparta-Praag geen schade opgeleverd ploeg speelt nu rond. Koploper in de Tsjechische competitie. Heeft dus wat dat betreft wel wat vertrouwen en scoort ook makkelijk. Nou ja, dat is vandaag ook gebleken, want het is 2-0 na 37 minuten. Even opletten, want Kweeuk is weer in dat strafschopgebied. Er wordt misschien wel geschoten van afstand. Dan moet dat nu gaan gebeuren. Ja, dat schot komt ook wel vanaf nou, een meter of drie buiten het strafschopgebied. Maar het is van Matejowski de aanvoerder, maar de bal gaat ver naast de goal van Erwin Mulder. Er zijn dus wel momenten geweest voor Feyenoord, maar er staat nog steeds een hatelijke nul achter de Rotterdammers. En er staat ook recht 2 achter Sparta Prag. Tijd begint te dringen voor Herenveen, Filip. Zeker, want ook hier staat er voor Herenveen een hatelijke nul. En ook hier begint de tijd te dringen voor Herenveen. Ook hier moet het uh, wel heel snel gaan gebeuren. Willen ze niet hier uh, ja, uh, zonder een, uh, een al te positieve score blijven? Ja, het komt ook eigenlijk een beetje omdat Djuricic, die begint als centrale spits, maar doorlopend laat zakken naar het middenveld, waardoor Veen in de praktijk speelt zonder een centrumspit. Nu een uh, poging en een aardig ook van Morsstreum, maar die wordt uh, opbloedig gepakt door Nordveld. De keeper van Veen. die niet op een echte fout is te betrappen. Maar we gaan maar eens naar Frank Wilaert, want daar is iets gebeurd. Daar is Bursaspor op 2-1 gekomen. Na 53 minuten is het de Slovaak Zestak die de diepte in wordt gestuurd. Goeie steekpaas vanaf het middenveld. Hij staat in één keer vrij, randjes straks op gebied. Heeft de hoek voor het uitzoeken, hij kiest voor de verre hoek. Michailov is te laat op de goed geplaatste bal van Zestak. En dat betekent dat Bursaspor de 1-0 achterstand heeft omgebogen. Heel kort na de rust. Om precies te zijn, 8 minuten na de rust, is het 2-1 geworden voor de Turken tegen 2-1. Lekker avondje voor het Nederlandse voetbal. We gaan weer terug naar Philip bij Molde tegen Herenveen. Waar we een dappere actie zien van uh, Juryseats. Die langs drie man gaat en dan uiteindelijk stuit op de keeper. Espen buggert Patterson van Molde. En voor het eerst komt hij er echt een beetje door. Uh, juryseats, maar like ik zei het al. Herenveen speelt uh, zonder uh, centrumspits in de praktijk. Terwijl uh, Juryseats het op papier moet invullen. Herenveen dat vandaag overigens wel een aanvaller uh, vastlegde. Een contract aanbood voor één jaar. Dat is Daniel de Ridder, Amsterdammer. Wel bekend. Ja, die traint al een tijdje mee met Heerenveen. Maar ook dat is geen centrumspits. Die kan heel goed op de vleugel spelen. is een man die een hele goede voorzet kan afleveren. In dat opzicht kan hij misschien beter de vervanger zijn van Narsing in de praktijk. Hij kan voor assists gaan zorgen. Maar je kunt toch niet verwachten van Daniel de Ridder dat hij 10 of 15 goals per seizoen gaat maken. Maar goed, het is wel een goede speler, de ridder. En hij is goed bevonden tijdens een oefenperiode, tijdens een stage. En hij is ook vooral fit genoeg bevonden. Hij is conditioneel in orde. En dat was toch wel het grootste vraagteken vooraf. Nou ja, Heerenveen, wat kan het nog? 6,5 minuut en wat blessuretijd. We hebben nog een klein kansje gezien, een paar minuten geleden, nog van Peter van Aanholt. Die langs kwam, die een bal een klein tikje kon geven met zijn linkervoet. En die aan de linkerkant het strafzongooi binnenkwam. Maar met zijn linkerhand kon Espen Bukke-Patterson dat schot onschadelijk maken. Maar voor de rest speelt Molde deze wedstrijd heel professioneel uit. Heel goed. Houdt wat stevige mensen daar achterin waarin de lichtere spitsen van Heerenveen iedere keer te hoop lopen. En de middenvelders ja, die, die komen niet meer in een stuk voor. Die worden regelmatig nu overgeslagen. Nog één wissel, de derde wissel van Van Basten. Vastly komt er nog in voor Van Lapara. Ook al zo'n lichtgewicht spits voorin bij Heerenveen. Nog ruim vijf minuten te spelen bij Molden tegen Heerenveen. En nog een paar minuten te gaan. Nog een vrije trap. Die wordt weggekopt door Gouwe Leeuw. Een vrije trap van Molde wordt onschadelijk gemaakt. Vijf minuten dus nog. 1-0 no nog altijd voor de Noorse ploeg de Feyenoord Feyenoord tegen Sparta-Praag in de kuip. Ronald van der Geer. Nog vier tot aan de rust. Maar er zal wat extra tijd bij komen. Omdat zowel Jan Maat als Bruno Martens die langdurig geblesseerd zijn geweest. 2-0 is het nog altijd voor Sparta-Praag tegen Feyenoord. Dus in de kuip die wat stil is geworden. Feyenoord ook nauwelijks meer iets gecreëerd. Eigenlijk de laatste minuten wel veel balbezit. Maar ja, daar heb je niet zo heel veel aan als je niet in de straf op het gebied van de tegenstander komt. Net ook balverlies van Jordi Klaasie in de middencirkel. Draait weg, maar twee tegenstanders in de rug... weet dan eigenlijk ook niet meer waarheen. Verspeelt de bal en vervolgens is het aan de onhandigheid van Catledge in samenwerking met Matejowski te danken... dat daar uiteindelijk geen doelpunt uit komt. Wat vertragend werk wel van de Feyenoord-verdedigers. Misschien is dat ook wel een plusje... waardoor die twee eigenlijk niet richting Erwin Mulder konden. En Feyenoord de zaakjes weer voor elkaar heeft achterin. Maar het zijn wel persoonlijke fouten... waar Feyenoord natuurlijk vanavond mee te maken heeft... In de Intensief opzicht. Twee doelpunten van Katlec. De ene zit Mathijs en mist, Maar die andere moet Bruno Martins in. Die... Ja, die mag zich dat aanrekenen. Omdat Katlec die bal uit de lucht plukt. Nadat hij wel uit balans is gebracht. Omdat Nederland nog even de bal aanraakt. Goed, dat was ooit. Feyenoord moet doelpunten maken. Cisse probeert het naar Fernandes. Gaat onderuit in het strafschopgebied. De overtreding van Schwedik. Maar de scheidsrechter wil van niets weten. De bal gaat vervolgens wel over de achterlijn. Via verdediger Wiedlika. En dus nog een corner voor Feyenoord in de 43ste minuut. Van deze wedstrijd. Het is de derde corner die de Rotterdammers mogen nemen. Nu vanaf de linkerkant. Klusje voor Jordi Klaasie Die daar assistentie krijgt van Ruben Schaken. Nou ja, die trekt dan in elk geval Katletsch mee weg uit dat strafschopgebied. Verdedigers zijn mee voorin. Jamma en Nelom let op de zaak achterin. Daar komt die bal bij de tweede paal. Ja, die mannen zijn groot. En met name die Kweuke, Die grote man uit Cameroen. Die kopt daar alles weg uit het strafschopgebied. En daar vormt ook deze actie geen uitzondering op. En in al zijn ijver heeft hij waarschijnlijk weer een speler van Feyenoord geraakt. Want als die bal uit het strafschopgebied weg is. moet moest het toch weer stoppen. Omdat er een speler van Feyenoord geblesseerd in het strafschopgebied ligt. Die voelt aan zijn, uh, aan zijn hoofd. Dat is Guillaume Fernandes. Die heeft dat vaak al vanaf de andere kant meegemaakt. Ja, zit zelf ook trouwens met een elleboog in dat duel met die man uit Cameroon. Maar die is zo groot dus en sterk. Sterker dan Fernandes. Nou, het valt allemaal wel mee, geloof ik. Het is uh, 2-0 voor Sparta Praag. Na 43 minuten en een beetje. Heeft Twente Veerkracht. Boerza Sport Twente, Frank. Ja, dat is een beetje de vraag in de heksenketel die nu een beetje is losgebarst in dit stadion. Een kleine 20.000 toeschouwers en Twente in de aanval over de rechterkant. Even de bal kwijt en dan kan Boezaspor eruit komen. Op het moment dat ik dacht dat Brahma de bal weer terugveroverd had. En op het moment dat ik zei ik dacht heeft hij hem ook daadwerkelijk weer. En dus weer Tadic aan de rechterkant. Mee opgelopen. Rosales terug naar Tadic. Tadic dan naar binnen de bal in één keer voorgeven. Maar hij krijgt hem niet voorbij. De tweede tegenstander die daar voor zijn neus staat. Dat is Ipek. En dan kan Boezaspor er weer afkomen met Wederson aan de linkerkant van het veld. bal achteruit nu bij de Turken. Die overigens van plan zijn om een nieuw stadion te gaan bouwen. De bijnaam van Boezaspoor is de groene krokodillen. En ik heb een foto van het stadion gezien. Dat moet gaan lijken op een grote groene krokodillen. Dat is ze aardig gelukt ook nog. Alleen moet het stadion nog gebouwd worden. Dan gaat de capaciteit ruim verdubbeld worden. Moet je nagaan hoe de sfeer dan is als Boezaspoor een thuiswedstrijd wint. Daar lijkt het nu op tegen FC Twente. Na een klein uur is het 2-1 voor de Turk. Philip Koken bij de achterstand van Heerenveen in Noorwegen. Twee minuten heeft Herenveen nog en nog een paar minuten aan blessuretijd. Want ik verwacht nog wel een minuutje of drie, vier aan blessuretijd. Er zijn een aantal fixe blessures geweest. Onder andere bij Kums, een paar minuten geleden. Toen hij ja, behoorlijk werd neergehaald door Diouf, een seneglezen invaller van Molde. Ik moet zeggen, zo heet er heel veel seneglezen voetballers, Diouf. Maar dit is dan papa-pate Diouf, u kent hem ongetwijfeld. En uh, toen daar lag maakte Zuiverloon zich zo boos uh, om het feit dat de scheidsrechter geen gele kaart gaf van de Joef. Dat Zuiverloon zelf geel kreeg. Nu een corner van Heerenveen. Een corner die niet kan worden ingekopt door Kruiswijk. Wat hij wel probeerde. Kruiswijk nu opnieuw aan de bal in het 16 meter gebied. Maar er staan wel 4, 5 spelers van Molde om hem heen. En hij kan geen kant op. Dan een kansloos schot van 35 meter van El Akshawi Die nu zelf achter de bal aan moet. En uh, al blij is dat hij daar geen fout maakt. En uh, de bal maar teruggeeft aan Noordveld. Uh, Kruiswijk opnieuw aan de bal. Aan het werk gezet door Noordveld. En uh, geeft hem weer terug. En dat is een fout. Dat is een fout. En Noordveld kan een treffer voorkomen. Omdat Chukwu, de Nigeriaanse spits van Molde, net op tijd niet bij die bal kan komen. Wat een enorme fout van Noordveld. Uh, uh, Kruiswijk en daar gaat Kums in de fout. Wat staat Herenveen achterin? Te blunderen, te blunderen. Het wordt 2-0 voor Molde. En nu geeft Herenveen het helemaal uit handen. Echt een, ja, een verschrikkelijke vertoning achterin van Herenveen. En uh, Van Basten zoals hij nog woedend werd tegen Feyenoord. En een pirouetje draaide uit Nijd. Zo rustig staat hij er nu bij te kijken. Eerst een enorme fout van Kruiswijk. Daarna eentje van uh, Kums en dan wordt het 2-0. 2-0 voor Molde, een doelpunt van Moström. Een Enorme fout van uh, Kums, die mag zich dat aanrekenen. We gaan de blessuretijd in met de stand dus. 2-0 voor Molde. Juist. Uh, Feyenoord tegen Sparta-Praag. Ronald van der Geer wordt worden straks een, kruis, of een groepsgesprek, een kringgesprek denk ik, in de kleedkamer. Dat duurt nog een halve minuut. Sparta Praag staat op een 2-0 voorsprong in de kuip. Feyenoord heeft veel balbezit. Heeft ook best het nodige gecreëerd. Maar ja, dat is een beetje herhaling van zetten. Niet gescoord. En dat heeft Sparta Praag des te meer gedaan. Twee keer katletje. Zorgt ervoor dat Feyenoord in elk geval niet met een goed gevoel straks aan de T gaat. Lange bal nog van Erwin Mulder. En dan besluit de scheidsrechter Rasmus om een einde te maken aan het eerste bedrijf vanavond in de kuip. Straks meer dus, maar Feyenoord gaat rusten met een 2-0 achterstand. Philip Koken met de laatste seconde van die rare vertoning van Heerenveen daar in Noorwegen. Uh, verschrikkelijke flater. De ene naar de andere moet je trouwens zeggen. In die laatste minuten van uh, Heerenveen, het is uh, ja, beroerd verdedigd. Vier minuten wordt erbij geteld. Daarvan hebben we nu zo'n vijftig uh, seconden gehad in uh, deze wedstrijd. En wat zal uh, Van Basten dit verschrikkelijk vinden? Ja, Van Basten, die, van zo'n topper, die heeft toch altijd de neiging denk ik, om die voetballers te vergelijken met uh, de klasse van zichzelf. Dat kan hij niet laten, dat kan Koeman niet laten. Dat zit nou eenmaal... Uh, ja, in, in de voetballen zelf. Frank de Boer heeft er ook nog wel eens last van. Maar ja deze jongens die, uh, ja, van Heerenveen die laten het wel zo liggen in de slotfase. Terwijl ze met 1-0 nog best wel kans zouden hebben om de volgende ronde te bereiken. Nu wordt dat wel heel erg lastig. En Heerenveen probeert het nog met de moed de wanhoop. Mooi balbezit gepakt door Valpoort. Maar dan laat hij hem zelf weer over de zijlijn rollen. Hij kan toch wel heel veel deze Arsenio Valpoort. Een tiener aan de linkerkant. In wie Herenveen de afgelopen jaren zoveel heeft geïnvesteerd. En dat zou er nu dan uit moeten komen. Daar zit Van Basten dan op de bank te kijken met een hele sippe, trieste blik. Terwijl er toch wel een 1-1 in zou zitten. Dan had Herenveen een beetje geluk nodig. Maar de kansen waren er wel. Hoewel kansen, noem het maar mogelijkheden. Maar wat doet het ertoe als die bal er maar een keer in was gevlogen? Maar dat gebeurt dus niet. We hebben kansjes gezien van iets. We hebben een kansje gezien van Van Aanholt. We hebben een kansje gezien van Ron in die tweede helft. Allemaal een beetje op goed geluk zonder georganiseerd spel waarvan wel sprake was in die eerste helft. Maar ja, toen kwam Heerenveen er weer niet door. Nu hanteert Heerenveen weer de lange bal waarin het af en toe uh, succesvol is geweest. Af en toe rolt die bal wel een keertje goed. Maar ja, dan staat er ook nog altijd een doelman van Molde die heel goed op opdrepen is. Espen bugge Patterson. ook een ervaren jongen daar onder de lat bij Molde. We zien Van Aanholt, zien we nu uh, rustig teruglopen. want. Uh, Molde mag een vrije trap gaan nemen, centraal achterin. De 11.000 supporters uit uh, Molde start aan de fjorden daar. Ja, die hebben het hun zin. Een heksenketel is het bepaald niet, zoals uh, bij uh, Frank Wilaert in uh, Turkije. Hier doet men het rustig aan, maar dit is voor uh, Noorwegen al heel wat voor Molde. Nou, een vrije trap van uh, Molde, daar doen ze niet eens meer veel moeite voor. Om die bal in de ploeg te houden, die gaat er uh, diagonaal uit over de zijlijn... En Heerenveen mag via zuiver weer proberen om de bal in de ploeg te houden. De Roon met een handigheidje op het middenveld. Houdt bezit, Maar dan is Van Aanholt de bal alweer kwijt. En mag Molde weer gaan bouwen aan een aanval. Daar is Ged die de bal aflegt. En daar een hoge bal in de richting van Diouf. Die Senegalese spits. Maar die ziet hem alleen maar over zich heen gaan. Dat vindt hij helemaal niet erg. Nog 45 seconden te gaan. En Molde leidt met 2-0. Heerenveen heeft... Redelijk technisch gespeeld. Ja, op het middenveld ging het goed. Achterin kon Heerenveen de bal ook wel rondspelen. Voorin kwam Heerenveen kracht tekort vandaag. Tegen die ook wel goede stevige verdedigers uit Noorwegen. Daar gaat uh, Rinderreu de linksbek nog een keertje. Gouwe Leeuw gaat mee en maakt de paas van Rinderreu op uh, Hoessijn. Ook al een invaller bij Molde onschadelijk. Nog één trap wellicht voor Noordveld. Die de bal klaarlegt voor zijn uh, doeltrap. En daar gaat hij alweer. Hoog natuurlijk in de diepte in de richting van Valpoort. Die daar van zijn lang zal zijn leven niet bij kan. Die speelt daar een kansloze wedstrijd op die hoge ballen. En die heeft vandaag laten zien dat hij met de bal in de voet heel goed is. Maar dat het bepaald nog geen kopspecialist is. De laatste aanval van de wedstrijd, want de vier minuten extra tijd zijn inmiddels ook al verstreken. Zuiverloon haalt een voorzet eruit. Die kopt hij achter, maar de corner hoeft niet meer te worden genomen. Het eindigt hier in Noorwegen in 2-0. Het zal uh, niet helemaal onmogelijk zijn voor Heerenveen om de groepsfase te bereiken van de Europa League. Maar uh, zeer moeilijk, dat zal het wel worden. Heerenveen verliest dus met 2-0 in Noorwegen van Molde. Eerder vanavond uh, verloor AZ met 1-0 in Rusland van Angie. De ruststand bij Feyenoord tegen sparta Prag is 0-2. En Boerza Sport tegen Twente staat op dit moment op 2-1. Het moet komen vanavond van PSV dat om 9 uur speelt tegen Zeta. ...en Celebration. We gaan weer eens even naar Frank Wilaard. Boerza tegen FC Twente. 68 minuten gespeeld. Het is nog steeds 2-1 voor Boerza Gelukkig maar, zou ik bijna willen zeggen, terwijl Boerza gaat wisselen. Sjeshtauk, de maker van de 2-1, gaat eraf. Forcel, een fin, komt er voor hem in. Nieuwkomer bij Boerza dit seizoen scoren middenvelder. En uh, Sestak, gek genoeg, is dat eigenlijk niet zo heel erg. Maar vandaag dus wel een hele belangrijke goal gemaakt voor uh, de Turken. En ook Twente heeft al een keer gewisseld. Brama is eraf voor de coming man. Gutierrez, de Chileen. Die, waarvan iedereen verwacht in dat hij uiteindelijk de plek van Brama wel zal gaan overnemen. Maar het gevoel voor de NSGD is, is dat het wat al te enthousiast naar voren toespeelt. En dus uh, dat er gaten vallen in het voordeel van de Turken op het middenveld. En dat heeft al een enorme kans opgeleverd voor Batala. Ook al een doelpunt te maken vanavond voor uh, Boerzaspoor. Die schoten bal met heel veel ruimte die hij gewoon kreeg van Douglas. Die weigerde in te grijpen. En dus het rechterbeen van Batala via de binnenkant van de paal kwam de bal er uiteindelijk weer uit. En dus maar gelukkig voor Twente dat het nog maar 2-1 is. Maar deze Turken, daar win je ook niet zomaar even van in Enschede hoor. Dat valt helemaal niet tegen wat Sport laat zien. Dat is niet voor niets al een aantal jaren een prima subtopper in Turkije. En Twente zal in Enschede een goede doen moeten zijn om hier even met 1-0 van te winnen. Dat zal dus niet zomaar even gaan gebeuren. Ver de bal breed naar Jansen. En dan Gutierrez in spelen. Daar zijn de ruimtes klein op het middenveld. En dan diep weggestoken Tadic. Ik denk dat hij buitenspel stond als hij de bal had ontvangen. Dat gebeurt in eerste instantie niet. En dan krijgt Jansen met wat geluk weer terug. En om wat ruimte te creëren gaat dan uiteindelijk de bal helemaal naar Michailov die uh, daar op Jelland weer inspeelt... die kan vervolgens zijn hele eigen helft oversteken. Want daar staat dan uiteindelijk Bursa te wachten... op de eigen helft. En de crossbal helemaal naar de rechterkant... waar Tadic is, Die is veel te scherp, veel te hard. Daar kan de Servië helemaal niet bij. En dus Bursa met de ingooi Wedersson. De Braziliaan, die de hele avond al dolgedraaid wordt door Tadic... gaat zich daarmee belasten. Na 70 minuten, 2-1 voor Bursa Spoor. Twee Nederlandse clubs hebben al verloren vanavond. Twee Nederlandse clubs staan op achterstand momenteel. Daar komt de vijfde Nederlandse club in actie. PSV speelt in Montenegro tegen Zeta. En die houtkamp, heb je wel enig idee wat, welke druk er op PSV staat vanavond? Oh, joh. enorm, <laughs> enorm. En dan nog uit naar Zeta in Montenegro. Het is 34 graden Celsius. Maar ja, het is wel de nummer 9 in de Montenegrijnse competitie. En ik heb me rot gezocht naar leuke informatie en dat soort zaken. Nou, vorig jaar waren ze derde. Komen uit Podgorica, het uh, voormalige Titograd, En dat ligt bij de grens van Montenegro en Albanië... Het was de eerste Montenegrijnse landskampioen nadat uh, in 2007 uh, het zeg maar op eigen benen is gaan staan. Men hij heeft al drie wedstrijden gespeeld in uh, de Europa League... tegen respectievelijk Jerevan uit Armenië... tegen JJK uit Finland en Sarajevo uit Bosnië-Herzegovina. En in alle wedstrijden, het zijn er zes geweest, hebben ze gescoord. Dus dat dan weer wel. Maar het uh, schijnt zeg maar Jupiler League te zijn... Uh, nummer 3, 4 van de Jubilee League zou vergelijkbaar zijn met dit uh, FK Zeta. Dat speelt in Podgorica in het Nationaal Stadion. Ik schat uh, zo'n 7000 mensen. En scheidsrechter is Nikolaev uit Rusland. En bij PSV, daar weten we natuurlijk uh, veel meer. Uh, omdat uh, uh, dit team onder leiding van Dick Advocaat... Uh, eigenlijk speelt met nou zo'n beetje uh, de grote lijnen waarmee ze altijd spelen. Alleen Timothy de Rijks speelt uh, centraal achterin. In plaats van Bauma, die helemaal niet bij de wedstrijdselectie zit. En Marcel Ritzmaier, een Oostenrijker... vorig jaar één wedstrijdje gespeeld voor PSV... speelt uh, als linksback omdat uh, Willems uh, op de bank zit. Net als Narsing, als Waterman, Wijnaldum, Locadia, Van Ooyen en Depay. En voor de rest de bekende namen met Marcelo. Titon natuurlijk in het doel. Marcelo centraal achterin met uh, De Rijk. Linksbeek is dus uh, Ritzmeijer, rechtsbeek uh, Hutchinson. En dan uh, zo'n beetje de bekende namen. Kevin Strootman bijvoorbeeld, zijn vijftigste officiële wedstrijd voor PSV. Timmer Tafs in de spits. Lens komt vanaf de rechterkant en Dries Mertens vanaf de linkerkant. En uh, ja, dan moet FK Zeta moet echt opgerold worden. Want dat uh, team bestaat ook uit uh, elf Montenegreinen. Ze hebben nog wel één of twee servies op de, op de bank zitten. Maar het is natuurlijk een, uh, een heel klein clubje... Dat voor zo'n 7000 mensen, en ik zei het al, is wel bloedheet in uh, Podgorica. 34 graden Celsius en nu worden de handjes geschud met uh, scheidsrechter Nikolaev. En dan gaan we over een paar minuten beginnen aan de wedstrijd tussen FK Zeta uit Montenegro tegen PSV uit Eindhoven. Dankjewel. En die Andy. Anzi tegen AZ eindigde eerder vanavond in 1-0. En Molde tegen Heerdeveen in 2-0. De returnwedstrijden zijn volgende week. Op dit moment FC Twente op een 2-1 achterstand tegen Bursa Spor. Er is daar nog een kleine 20 minuten te spelen in Turkije. En Feyenoord tegen Sparta-Praag. Rust daar in de Kuip. En Feyenoord staat op een 0-2 achterstand. Kortom, er is nog wat te doen voor de Nederlandse ploegen... vanavond in de voorronde van de Europa League. Meer sport zometeen na 9 NOS op één. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1-journaal.